Met name kleine zelfstandigen zetten steeds vaker foto's en video's van winkeldieven en overvallers op internet. Volgens Koonstam kan ook iemand op achter 25.000 euro boete krijgen. Grote internetbedrijven als Google, Facebook en Microsoft kunnen zelfs rekenen op boetes voor privacy schending die in de miljoenen euro's lopen. In een Belgische gevangenis hebben bewakers het werk neergelegd na de ontsnapping van drie gevangenen. De ontsnapping was gisteravond in het dorp Jamiou in het zuiden van België. Een van de gevangenen gijzelde, was een vrouwelijke cipier... en die dwong haar om de deuren van een gevangenis te openen. Daarna stalen de gevangenen een auto. De gegijzelde bewaakster werd later gisteravond vrijgelaten. Het personeel kwam vanochtend wel naar de gevangenis... maar is dus niet aan het werk gegaan. Er wordt nu overlegd met de vakbonden.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 NBB Verkeersinformatie. Er staat file op de A9 maar richting Amstelveen. Voor het knopen Raasdorp 2 kilometer. Door de werkzaamheden op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Voor het knopen Brugseplein 3. Een aanrijding op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Oorschot 3 kilometer zijn daar twee rijstroken dicht.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 Vanavond wolven in schaapskleren. Bij de Icon om kwart over elf op Nederland 2. Macro Mega Mania. Siemens A-plus wasautomaat. 299 euro. Het NOS Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel morgen. Het is vier minuten over negen. De Italiaanse kustwacht heeft 25 doden gevonden op een boot vlakbij het eiland Lampedusa. En vandaag begint een actieweek om een einde te maken aan de hongersnood in de hoorn van Afrika. Dat tot half tien in het Radio 1 Journaal. Good evening. Uh, there are still some very important votes to be taken by members of Congress. Uh, but I want to announce that the leaders of both parties in both chambers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 Er is dus een akkoord over het schuldenplafond in de VS, inclusief bezuinigingen. Maar het ging allemaal met heel veel moeite. Amerikanen verkeerden dagenlang in onzekerheid... en nog steeds is dat akkoord geen gelopen race. Want het congres en de Senaat moeten het nog goedkeuren. Veel Amerikanen volgden de ontwikkelingen rond de schuldencrisis... met een mengeling van zorg en onverschilligheid. Zo merkte Jacqueline Ekman. Een gezin zoekt verkoeling in de schaduw onder een boom. Het is hard out here. Very hard out here.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 Met de overeenkomst heeft president Obama voorkomen dat de kwestie opnieuw hoog opspeelt wanneer hij volgend jaar bezig is met zijn herverkiezing. Maar inhoudelijk hebben de republikeinen het meest gewonnen, zegt oud nrc correspondent Tom-Jan Meuwes. De Democraten, met name Obama, hebben heel veel weggegeven. Ze wilden hogere belastingen voor de hoogste inkomens. Zijn er niet gekomen. Ze wilden geen ingrepen in de sociale verzekeringen en gezondheidszorg. Zijn er wel gekomen. Dus Republikeinen zullen zeggen, kijk eens, we hebben de belangen van de Verenigde Staten goed behartigd. In het congres moet de overeenkomst nog wel worden goedgekeurd. Vooral in het huis van afgevaardigden wordt het spannend, zegt Meijers.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 De dreiging die van die Amerikaanse schuldencrisis uitging, hing al weken als een donkere wolk boven de financiële markten. We gaan naar economieredacteur André Mijnema. Ja, André, hoe zijn de Europese beurzen geopend na het nieuws over het schuldenakkoord? Die zijn ook hoger geopend, zo'n 1% of meer. Amsterdam bijvoorbeeld 1,3% op dit moment hoger. En ook voor de beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs, daar zie je ook standen van 1% of meer hoger. Azië ging ze al vooraf vannacht en die sloot dan ook zo'n 1,5% hoger. Dus je zou kunnen zeggen bij de beleggers op de Aandelenbeurs is de enige opluchting na toch een, een dagen, weken van, van dalende beurskoersen, teleurstelling. Uh, onzekerheid over wat er zo gaan gebeuren met die Amerikaanse staatsschuld. En nu dus is er een akkoord, hoe weet wij natuurlijk met elkaar, uh, met elkaar nog moet zien... Uh, wat het allemaal gaat uitwerken en hoe die bezuinigingsplannen eruit gaan zien. Maar in ieder geval, dit is er, om zo te zeggen. En dat vinden de beurzen wel plezier om te weten. Ja, en belangrijk is natuurlijk ook nog wat uh, kredietbeoordelaars nu gaan doen, hè? Ja, precies, want die kijken natuurlijk met name dan naar het hele pakket... en niet alleen maar naar het feit dat men heeft afgesproken... dat het volle omhoog mag, want dat is zeg maar meer een technisch verhaal. Want de blokkade, net zo goed als je zeg maar bij een... Uh, ja, een bankrekening, je, je, je, je roodstaande grens wat verlaagt of verhoogd, waardoor je wat verder kunt springen. En dat is nu eigenlijk gebeurd met de Amerikaanse begroting en de Amerikaanse schuld. Maar daar tegenover staat een bezuinigingspakket. En hoe overtuigend is dat? En als dat niet overtuigend is, ook niet in de ogen van de kredietbeoordelaars, dan kan het zomaar gebeuren dat over een aantal dagen of een aantal weken zij zeggen van ja, allemaal mooi en wel. Leuk bedacht, het feit dat er een compromis is, maar het is voor ons te mager, te dun. Daar gaan we niet mee in akkoord en we zullen Amerika alsnog gaan afwaarderen. Of dat ze alle drie zullen zijn, de grote drie, dan wel misschien één of twee kredietbeoordelaars die daarvoor zullen kiezen. Veel hangt dus af van uh, uh, ja, de degelijkheid van het bezuinigingspakket dat de komende weken in elkaar getimmed moet gaan worden. Ja, en natuurlijk ook vanaf uh, de stemming van de Senaat en het Congres. Precies, uh, van gaf het plan. André Mijnenma vanaf de economieredactie. Ja, 25 doden vond de Italiaanse kustwacht op een boot vlakbij het eiland Lampedusa. De boot was van migranten die Europa probeerden te bereiken. We gaan naar Andrea Vrede, onze correspondent in Italië. Andrea, wat is er gebeurd op die boot? Nou ja, helemaal wat er precies gebeurd is, dat weten we niet goed. Maar euh, ja, het is gegaan zoals het heel vaak gaat, helaas. Gisteravond heeft iemand vanaf die boot met een mobiele telefoon contact gezocht met iemand op Lampedusa. Daar zitten natuurlijk ook immigranten, die wisselen vaak nummers uit. En heeft dus aangegeven, we zitten 35 mijl buiten de kust. Toen zijn er meteen twee schepen van de kustwacht daar naartoe gevaren. Die hebben die boot, een kleine boot trouwens, 15 meter lengte ongeveer. Die hebben die boot langzaam naar de kust van Lampedusa begeleid. En op een gegeven moment is de motor op ongeveer een mijl afstand van de kust... Is de motor van die kleine boot uitgevallen. En toen zijn ze dus begonnen, de agenten van de kustwacht... om de immigranten over te laden in de boten van de kustwacht zelf. En toen hebben ze dus die macabre ontdekking gedaan... dat er maar liefst 25 dode mensen aan boord waren. Bijna allemaal jonge mannen, één dode vrouw. En dat op een aantal van ja, 271, zeggen ze nu. Het kan er iets meer zijn, mensen. 36 vrouwen, 21 kinderen. Maar dus 25 doden. En daar hadden die mensen op die boot aan de kustwacht, toen de kustwacht kwam... helemaal niets over gezegd. En dat zegt toch ook wel iets over de vreselijke omstandigheden... waaronder mensen zo'n overtocht maken. Hè? En deze doden, ja, ja, waarschijnlijk zijn ze omgekomen door verstikking... want het was een veel te kleine boot voor zoveel mensen. Is het al duidelijk waar deze mensen allemaal vandaan kwamen? Nee, daar heb ik nog geen berichten over gelezen. Na zo'n vreselijke ontdekking zijn natuurlijk onmiddellijk die mensen overgebracht... naar de levenden uiteraard, naar het opvangcentrum wat er is op het eiland. Daar zullen ze eerst worden verzorgd, want ze zullen ongetwijfeld een vreselijke reis gehad hebben. En daar zullen ze worden verzorgd, daar zullen ze worden bekeken... en dan langzamerhand één voor één met tolken wordt uitgezocht waar ze vandaan komen. Maar ik heb er nog geen informatie over gekregen. Overigens, de laatste tijd is het wat rustiger. Er komen iets minder boten binnen en dat heeft zeker te maken... met de slechte weersomstandigheden die er geweest zijn tussen Noord-Afrika... En betekent dat ook nog steeds dat die vluchtelingen... die gaan dan van Lampedusa naar het vasteland? land? Uh, is daar al een oplossing voor? Nee, het is een, een, een, een crisis-situatie die komt en gaat. Ze, gaan, uh, ze worden overgebracht vanaf het kleine eilandje... het eilandje Lampedusa, naar de opvangkampen. En ik zeg opvangkampen, maar dat is vriendelijk bedoeld. hoor. Het, het zijn echt uh, nou, niet zulke hele geweldige plekken op het uh, vaste land van Italië. Daar mag overigens de pers ook niet naar binnen... om te gaan kijken hoe het daar precies toe gaat. Daar, worden ze dan dus, ja, daar ontsnappen ze uit... of daar worden ze dan uiteindelijk met een klein tijdelijk uh, document weggestuurd... zodat ze ook naar de rest van Europa kunnen reizen. Uh, ja, Italië zit er gewoon enorm in Normeense maag. Kijkt steeds naar Europa iedere keer als de crisis weer oplaait. als er weer grote hoeveelheden boten binnenkomen. En vindt dat Europa veel te weinig doet om Italië en de andere landen... Spanje, Griekenland, te helpen. Die nu eenmaal daar liggen aan de kust van de Middellandse Zee... en die dus al deze immigranten binnenkrijgen. Dus de situatie komt ten gaat Op dit moment is het redelijk rustig, maar het zal weer oplaaien. Andrea Vrede vanuit Italië. Het is 13 minuten over negen. Alle geiten en schapen in melkvee- uh, en opfokbedrijven moeten uiterlijk vandaag ingeënt zijn tegen de q koorts Maar een paar weken geleden bleek dat het met die vaccinaties nog niet zo snel ging. Pas een derde van de boeren had toen zijn dieren gevaccineerd. We gaan naar Fred de Klerk van de Voedsel- en Warenautoriteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe is de stand van zaken nu? Uh, vanochtend hebben we nog een keer gekeken van hoe het op dit moment ervoor staat en dan blijkt dat 82% van uh, alle geiten- en schapenhouders uh, gevaccineerd hebben. Dus nog niet allemaal? Klopt. Is dat, is dat gevaarlijk? Ja, ja. Nu hebben we nog die bedrijven een week de tijd om de administratie op orde te maken... volgens de regelgeving. Dus het kan zijn dat in de komende week nog een aantal uh, uh, bedrijven alsnog gevaccineerd blijken te hebben. En op de vraag of het gevaarlijk is... Ja, we vaccineren niet voor niks tegen Q-koorts. Door de dieren tegen Q-koorts te vaccineren, dragen we aanzienlijk bij aan de volksgezondheid. Ja, dus, de, de, dus als deze mensen blijkt dat ze niet gevaccineerd hebben, dan, dan is dat dus risicovol. Klopt. En om die reden is het ook zo dat de bedrijven die over een week waarvan blijkt dat ze nog niet gevaccineerd hebben, zullen, zal de VWA deze bedrijven een last onder dwang opleggen. En dat betekent dat die bedrijven, als ze niet overgaan tot vaccineren... de VWA, het zal doen op rekening van de veehouder. Dus dan, dan, dan kunt u zelf ingrijpen? Ja, dan grijpen we zelf in. Uh, nou is er ook wel kritiek hè, dat die vaccinatie wel uh, wat laat geregeld is. Uh, waardoor komt dat? Uh, ik denk niet dat ik de mening deel dat de vaccinatie laat geregeld is. Want uh, dit is al het tweede jaar op rij dat de uh, vaccinatie verplicht is. Dus alle veehouders... Wisten al vanaf januari dit jaar. dat voor 1 augustus. de dieren gevaccineerd moesten worden. Oh, dus die, die kritiek deelt u niet, maar dan. Uh, nee. Dus u zegt, wij zijn wel mooi op tijd. Uh, wat dat betreft met de organisatie? Nee, de, de, de, de veehouders hebben wij op 20 januari. inmiddels een brief al geïnformeerd over het feit. dat ze voor 1 augustus gevaccineerd moeten worden. Uh, na 1 augustus hebben ze nog een week de tijd. om de administratie op orde te maken. Dus dat betekent dat vanaf 8 augustus wij gaan controleren welke bedrijven er we niet aan hebben voldaan. En die bedrijven zullen een last van de dwangsom opleggen. En dat betekent dat als ze dan niet alsnog overgaan tot vaccineren... dat wij het zelf doen. Komt, kom, komt u nog veel boeren tegen die dat betreft... principiële bezwaren hebben tegen de, tegen de vaccinatie? Nee, dat, uh, vorig jaar waren het van alle veehouders uh, twee... die op principiële redenen niet gevaccineerd hebben. En oh, dat is mogelijk. En dan zullen wij extra beperkingen aan een dergelijk bedrijf opleggen zodat de volksgezondheid daar geen grotere risico's loopt. Dus die 18 die dan mogelijk nu niet gevaccineerd heeft... dat is dan waarschijnlijk vanwege organisatorische redenen en niet nee. principiële? Nee, waarschijnlijk nog. Of dat de administratie nog achterloopt... of dat ze om andere redenen het nog niet gedaan hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook deze veehouders... die 18 de eigen verantwoordelijkheid nog zal nemen... En het niet zo ver laat komen dat het uh, dat wij het zouden moeten doen. Verdere Klek van de voedsel- en warenautoriteit. Dank u wel. Straks de week van de Hoorn is begonnen. Hulporganisaties proberen de hongersnood in de Hoorn van Afrika daarmee beter op de kaart te zetten. Maar we gaan nu eerst naar de AWB, naar Jolande van der Velde. Er staan files op de A27, Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Noordloos, 3 kilometer. Daar is de rechter reisrook dicht. Daar staat een auto in brand. Een aanrijding op de A58 van Breda naar Eindhoven bij Moergestel 2 kilometer. De rechter reisrook is dicht. En eerder hadden we al de aanrijding op de A58 eindhoven richting Tilburg. Tussen Bess en Oorschot nu 4 kilometer. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westerlaken. Het is 17 minuten over 9. Het is de belangrijkste dag in het jaar voor het Turkse leger. Vandaag op 1 augustus gaat de legertop met de regering om de tafel zitten... om te besluiten over de promotie van officieren. Maar die bijeenkomst wordt overschaduwd door het aftreden van zowel de chef-staf van de strijdkrachten... als de commandanten van de landmacht, de luchtmacht en de marine afgelopen vrijdag.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 Over de Bosporus van Azië naar Europa. Doorbel, Door de Nee, nee. Het is goed dat ze af zijn getreden, zegt deze jongen. Hij is niet kant, hij is Het is goed dat de generaals van zich af hebben gebeten. Het is goed dat de chef-staf van de strijdkrachten is afgetreden. om um te laten zien dat hij dit niet langer pikt. Dus deze jongen staat helemaal achter de generaals en achter het leger. En dat hij vindt.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 Bram voor vanaf de Veerpont, hoorde u in Turkije. Ja, vakantietijd is een ideale tijd voor wegwerkzaamheden. De A20 krijgt deze week een grote beurt. Nieuw asfalt en nieuwe vangrails. Tot nu toe lijkt de doorstroming van het verkeer er nauwelijks hinder van te ondervinden. Colette van Nuenen is bij de verkeerscentrale in Roon. Op een wand met allemaal beelden zien we waar het vaststaat op het moment. En uh, er zijn ook beelden van de A20, waar dus nu op, aan de weg wordt gewerkt. En het valt heel erg mee met de files en uh, dat komt onder meer door Nicolette van den Berg... want zij heeft vooraf de communicatie gedaan met het openbaar vervoer, met werkgevers... om mensen proberen uit die auto te krijgen en via andere routes te krijgen. En wat zijn je resultaten? Nou, op dit moment uh, bij de RET, dus dat zijn uh, bus en tram en metrokaartjes, uh, zitten we nu op ruim duizend uh, kaarten die verkocht uh, zijn. Dat zijn mensen die normaal met de auto zouden gaan en nu met, met de metro? Ja, ik denk het wel, want ze hebben dus duidelijk geen uh, abonnement of iets dergelijks. En hebben gereageerd op onze oproep om uh, met het openbaar vervoer te reizen. Ja, dat is al best veel. André van der Laars is uh, degene die heeft besloten dat de werkzaamheden nu plaatsvinden. En dus niet bijvoorbeeld alleen maar s'nachts, maar gewoon 15 dagen achter elkaar dag en nacht. Maar dus ook overdag die A20 dicht. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? We hebben dus gekeken van nou wat nou als we alleen maar s'nachts werken. Dat zou betekenen dat we maandenlang elke nacht de A20 uh, af moeten sluiten. Elke ochtend het risico dat je niet op tijd klaar bent. Uh, dus uiteindelijk zijn we uitgekomen op uh, ja, twee keer een week dicht. Een, een ja, best wel uitzonderlijke uitvoeringsvariant. Nou, heel veel maatregelen opgezet en nou, zoals nu uh, lijkt uh, ja, met effect. Het is dus heel goed nieuws. Jullie hebben goed werk uh, gedaan. Betekent dat nu ook uh, dat je aan je vakantie kunt beginnen? Nee, dat nog niet. Uh, de middagspits uh, ja, die, die is toch zwaarder. In, in de zomervakantie uh, merk je dat... Uh, ja, s ochtends heb je eigenlijk een hele brede spits. Eerst de mensen die naar hun werk gaan. Vervolgens de mensen die een dagje uh, wat leuks gaan doen. Die vakantie hebben. Maar smiddags willen ze allemaal weer op tijd aan de aardappels zitten thuis. Dus die middagspit verwachten we meer problemen. En daarbij, ja, uh, het is altijd een beetje een kip en ei verhaal Vandaag is het een succes. Uh, dat zou dus kunnen betekenen dat de mensen die nu hebben geluisterd... naar dat vieze waar Rijkswaterstaat uh, en op een andere manier naar hun werk zijn gegaan... of op een ander tijdstip... Uh, ja, dat die morgen denken van, goh, dat valt allemaal wel mee. Ik stap toch om zeven uur in de auto. Nou, ik hoop dat de mensen echt uh, deze twee weken hun gedrag aan blijven passen. Uh, want daar is dit het resultaat van. Colette van Hune, hoorde u vanover, vanaf de A20. Geen grote tv-actie, maar wel een actieweek... om een einde te maken aan de hongersnood in de Hoorn van Afrika. Zojuist om 9 uur mochten de hulporganisaties... op de gong slaan van de Amsterdamse beurs. En dat was ook het officiële startsein voor de Week van de Hoorn. Een actieweek om geld in te zamelen voor Afrika. Op Giro 555. Marinus Verwij is actievoorzitter namens de hulporganisaties. Goedemorgen. Ja, u heeft net op die gong geslagen, hè? Dat klopt, ja. Dat lijkt me, daarmee... lijkt me een bijzondere plek om dat te doen, hè, waar het geld binnenkomt, zou ik maar zeggen. Ja, dat is zeker een uh, bijzondere plek en uh, symbolisch, uh, zouden we kunnen zeggen. Uh, en daarmee is dus de actieweek uh, inderdaad uh, gestart. Ja, U bent gisteravond teruggekomen uit Ethiopië, waar u uh, zelf de situatie heeft kunnen bekijken. Wat heeft u daar gezien? Uh, ja, we zijn net terug uit het allerzuidelijkste puntje van Ethiopië... ...op het drie landenpunt uh, van uh, Ethiopië, Kenia en Somalië... ...de landen die het meest uh, getroffen zijn, uh, in Dolo. En daar zijn een aantal grote vluchtelingenkampen. Uh, daar zitten nu 120.000 mensen in die kampen. Uh, dat zijn met name mensen die vanuit Somalië komen... Uh, die op de vlucht zijn gegaan voor de droogte... en ook uh, voor uh, de, het geweld in uh, Somalië. Het zijn vaak nomaden die hun vee zijn kwijtgeraakt. Die zijn, uh, het vee is dood. En uh, daarmee zijn ze dus de tocht uh, gestart naar uh, Ethiopië. En uh, ja, dus die zijn in de kampen terechtgekomen. Alleen in de laatste weken al 20.000 mensen extra. En we zien dus ook dat... Uh, die mensen natuurlijk daar in een uh, behoorlijk slechte staat aankomen. Met name de kinderen. Veel kinderen zijn onder voet. En uh, de mensen hebben dan een hele lange tocht achter de rug. Ja. En worden daar dus opgevangen in de kampen. Wat, en ik wat? moet wel zeggen, ja. Nou, ik, ik, je gaat verder, ja. Uh, dat zeg maar in die kampen zelf uh, de zaak, uh, de hulpverlening heel goed op gang is gekomen. Het is natuurlijk in een hele korte tijd enorm toegenomen... Maar uh, ik ben wel onder de indruk van de manier waarop dat uh, gecoördineerd wordt nu, zowel door de Ethiopische overheid daar als door de Verenigde Naties. Ja. En daar uh, spelen de verschillende hulpverleningsorganisaties ook hun, uh, hun rol. En dat, uh, dat loopt goed. Wat heeft u nodig daar? Um, je hebt dus, zeg maar in de kampen zelf uh, gaat het om uh, voedselvoorziening, uh, om water. Uh, en om uh, medische voorzieningen. En met name natuurlijk gericht op de, de kinderen die, uh, die ondervoed zijn. Die hebben speciale aandacht nodig. Dus dat is nodig. Uh, maar de kampen zijn maar een deel van het geheel. Want als je kijkt naar uh, Zuid-Ethiopië... dan uh, gaan toch, gaat het toch om een, een, een aantal miljoenen mensen... die eigenlijk uh, bedreigd worden door deze droogte. Ook dat zijn nomaden, uh, vee, veehouders... En ik was toch wel met uh, geschokken van het vee. Uh, die, dat ziet er heel slecht uit, met name de koeien en de kamelen. En ja, men is dus bang dat ook in dat gebied er nog voor de volgende regentijd een, een grote sterfte van vee zal uh, plaatsvinden. Ja. En dat betekent eigenlijk dan dat het, uh, de bestaanszekerheid voor deze mensen eigenlijk komt te vervallen. En om dat dus allemaal dat is, uh, te, te veranderen, hè, om, om dat aan te pakken, wilt u deze week van de horende organiseren. Wat houdt dat ja. in? Ja, we zijn dus met een, een, een heleboel activiteiten bezig deze week. Er komt heel veel media aandacht. We zijn ook naar Ethiopië met een uh, mediaproef geweest. Dus die, uh, dat een dus die zullen uitzendingen verzorgen, maar ook heel veel andere media zijn deze week in actie. Maar we hebben ook allerlei publieksacties. Bijvoorbeeld uh, morgen uh, vindt er een over-de-datum-diner plaats in uh, Amsterdam. Er zijn jongeren die de Alpuès fietsen. Uh, ja, er is een twitterveiling. Dus wij willen ook eigenlijk een soort brede maatschappelijke beweging op gang brengen om in actie te komen deze week. En alle acties die ook spontaan door het publiek worden opgezet, die zijn van harte welkom. Hoeveel geld is er al binnengekomen tot nu toe op Giro 555? Wij zitten ruim boven de 13 miljoen op dit moment. En dat mag dus nog wel wat meer worden wat u betreft. Absoluut. Marinus verwij, dank u wel voor uw toelichting en heel veel succes met uw Week van de Hoorn deze week. Dank u wel. En uh, dit was uh, wat mij betreft het Radio 1 e Journaal voor vanochtend. Uh, Zometeen om half tien de KRO met Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart, uh, wat gaan jullie doen? Goedemorgen Rick. De directie van het Maastad ziekenhuis in Rotterdam moet opstappen. Dat vindt de PVV. Een multiresistente bacterie in het ziekenhuis... heeft al aan 27 mensen het leven gekost. Oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders... heeft een nieuwe baan. Hij wordt speciaal vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Ivoorkust. En het wereldberoemde restaurant El Bulli... was dit weekend voor het laatst open. High-tech moleculair koken zal nooit meer zijn wat het geweest is. Dit en meer straks in KRO. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien met Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Het College Bescherming Persoonsgegevens zegt dat het strafbaar wordt... om filmpjes en foto's van criminelen op internet te zetten. Mensen die dat toch doen, krijgen een boete van 25.000 euro. Met name kleine zelfstandigen zetten steeds vaker foto's en video's... van winkeldieven en overvallers op internet.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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files, eentje op de A27, Utrecht-Breda. Tussen Lexmond en Noordloos, 5 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht, daar staat een auto in brand. En op de A58, Eindhoven, richting Tilburg. Tussen Best en Oorschot, 4 kilometer. Heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel johan de Zwart. De leiding van het Maastadziekenhuis moet opstappen, vindt de PVV. Ramadan in Syrië bloedig begonnen. Oud-minister Bert Koenders wordt vn gezant in Ivoorkust. En het ochtenthumeur van Henk Westbroek. Het is bijna twee minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. <tie> Marielle Beers heeft de hele week als standplaats De Wallen. Oud stadscentrum, toeristische trekpleister en pretpark in één. Maar hoe is het eigenlijk om hier te wonen? Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennedeland.karo.nl De leiding van het ziekenhuis in Rotterdam moet weg, dat vindt de PVV. Een multiresistente bacterie in het ziekenhuis heeft al aan 27 mensen het leven gekost. En er zijn mogelijk honderden mensen besmet. Medewerkers bestoken, collega's met zware kritiek en patiënten lopen weg. Goedemorgen, Karin Gerbrands, Tweede Kamerlid voor de PVV. Goedemorgen. U heeft onder meer uh, zorg in uw portefeuille. Er is iets grondigs mis he, in dat ziekenhuis. Nou, dat is uh, nogal een, een onderschatting, denk ik, van het uh, probleem. Uh, er zijn 27 mensen uh, overleden inmiddels. De communicatie is gebrekkig. En uh, het bestuur van het ziekenhuis uh, doet nogal laconiek. Nee, en dus sluiten die tent... Uh, nou sluiten, het, het ziekenhuis sluiten, dat vind ik uh, nogal ver gaan. maar nou, wat dat mij je toch betreft... als het uh, meer dan grondig mis is? Uh, de, met de zorg is het denk ik op zich niet grondig mis. Er is alleen een hoop fout gegaan uh, waar het gaat om uh, deze uh, besmetting met uh, de resistente bacterie. En wat mij betreft is dat volledig toe te schrijven aan het, uh, aan het bestuur, die is verantwoordelijk. En wat mij betreft is het opstaffen van het bestuur in deze uh, genoeg. Wie moet er dan precies weg, volgens u? Nou, uh, de heren Paul Smits en de overige drie, uh, drie bestuursleden. En uh, ja, we hebben daar natuurlijk ook nog een raad van toezicht uh, uh, zitten. En wat mij betreft uh, hebben die hier ook een rol in. Dus ik uh, ben benieuwd wat zij uh, hierover uh, te melden hebben. En als dat ook uh, niet voldoende is, mogen die wat mij betreft ook vertrekken. Directeur Paul Smits, de naam is gevallen, uh, zegt dat hij tot 26 mei van niets wist van die bacterie. Gelooft u dat? Nee, daar geloof ik eerlijk gezegd helemaal niets van. Want de eerste melding naar het ziekenhuis zelf uh, is al in maart gedaan. Uh, microbiologen zelf zeggen dat het al vanaf eind 2010 uh, speelt. Er is allemaal heel veel onduidelijkheid over uh, wanneer uh, precies. Maar in ieder geval is zeker dat in maart en drie keer in april... gemeld is bij de microbiologen van het ziekenhuis dat die bacterie daar is. Dus het lijkt mij sterk dat een bestuurder van een ziekenhuis... daar niet van op de hoogte is. Nou ja, als hij niet wordt ingelicht door die microbiologen... dan heeft hij een probleem. Maar dan heeft hij nog gefaald als bestuurder, want dan is er dus iets niet goed in je organisatie. En daar ben jij uiteindelijk verantwoordelijk voor als bestuurder. Dus je dus zegt het bestuur weet dit eigenlijk al maanden, heeft er niks aan gedaan en heeft het ook ontkend zelfs. Nou, er is uh, gelogen, ontkend, uh, gedraaid. En uh, ja, het is allemaal nog steeds uh, onduidelijk. Uh, volmondig excuses aanbieden uh, is er ook uh, niet bij. Er wordt een extra interim-directeur uh, bijgezet. Die, uh, hè, er zit al een bestuurder met een waanzinnig hoog salaris. En daar gaan we nog eens een keer een goed betaalde interim-bestuurder. Ja, dat uh, zit u ook erg dwars, hè, dat die 329.000 euro per jaar verdient. Nou, het is uh, tegen de 4 ton als je alle toeslagen en uh, bonussen er nog uh, bij doet. Kom je al uit op 391.000 ruim... Dat is twee keer de norm die in de code is afgesproken. Maar is dat als... wat u extra geïrriteerd ook maakt in deze? Nou, ik vind dat sowieso al niet kunnen. Die code is er niet voor niets. Maar, maar als je dan al met zo'n gigantisch salaris naar huis gaat... en het is zo'n rommeltje... Dan, uh, dan moet je je dubbel schamen en je verantwoordelijkheid nemen. Um, is het, zit het hem ook niet in de communicatie naar buiten toe van die directie? Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar het medisch spectrum Twente... Hè, waar, ook een, uh, waar die MRSA-bacterie is geconstateerd... die kon er meteen een stop af... Weken in ieder geval de indruk dat ze resoluut ingrijpen. Zit het hem daar niet, de pijn, wat u betreft? Nou, twee dingen. En ze hebben veel te laat gereageerd. Want er is natuurlijk gewoon niets gebeurd in het Maastadziekenhuis. En de communicatie is allerbelabberdst om het, uh, om het zacht uit te drukken. En als we nu naar kijken naar Twente, dan denk ik... zo moet het, er wordt wat geconstateerd. We lassen een opnamestopping, we doen onderzoek, we desinfecteren de boel. En over een paar dagen kan, uh, kan alles gewoon uh, weer open. En dat heeft het uh, Maastadziekenhuis uh, achterwege gelaten. Sterker nog, ze hebben de bacterie gewoon mee verhuisd... van de oude locatie naar de nieuwe locatie. En dat is echt uh, verwijtbaar gedrag... naar de. Ja. Naar de directie. De, die directie vraagt zich trouwens hardop af of er wel zoveel patiënten zijn overleden door die bacterie. Dat is nog maar de vraag. Hoe weet u eigenlijk dat dat wel zo is? Nou, daar wordt nog onderzoek naar gedaan, maar feit is dat... Ze bent u niet wat snel dan met uw uh, conclusies? Nou, het probleem is, bij de bacterie zelf ga je natuurlijk, daar overlijd je niet aan. Maar als je al uh, uh, ziek uh, bent en je hebt een, uh, een zwakke weerstand, dan helpt dat niet zo'n bacterie. Maar en dan is... moeten we niet even wachten op de uitkomst van, die, uh, van dat onderzoek? Nou, het probleem is uh, buiten of die mensen overleden zijn... zijn er natuurlijk ook een hoop mensen uh, overgeplaatst... naar andere ziekenhuizen, naar verpleeghuizen, naar verzorgingshuizen. Ik bedoel, de verspreiding van de bacterie... of het nou om 27 sterfgevallen gaat, of het is er maar één, dat maakt niet uit. Er is willens en wetens, zijn er mensen verhuisd die die bacterie bij zich hebben? En daar zijn, daar, daar zijn dus mensenlevens mee in gevaar gebracht. De directie zegt ook dat het sterftecijfer op de intensive care... niet hoger is dan voor de uitbraak van die bacterie. Gelooft u dat ook niet? Ja, daar, daar heb ik de cijfers niet van, dus daar kan ik eerlijk gezegd nu geen uh, oordeel nee, uh, omdat over u nog geven. Of nogal vettig bent in uw uitspraken. Nou ja, feit is natuurlijk dat uh, die bacterie er is. Dat er uh, mensen ook uh, op de intensive care van bijvoorbeeld het brandwondencentrum hebben gelegen. Dat zijn mensen met een hele lage weerstand. die zeer bevattelijk zijn voor, uh, voor zo'n bacterie. Dus of het nou inderdaad 27 aan de bacterie gerelateerde sterfgevallen zijn. of het zijn er maar twee, dat maakt wat mij betreft niet uit. Er zijn mensenlevens in gevaar gebracht. Hm. En dat kan gewoon niet. Heeft u niet vooral Paul Smits en de directie op de korrel. Uh, de bestuurder he, die dus in de ogen van uw partij veel te veel verdient. ligt het niet? veel meer voor de hand die microbiologen te straffen... die met de armen over elkaar bleven zitten. Maar daar is toch ook het, het bestuur is toch verantwoordelijk voor zijn personeel? Kijk, dat heeft mij ook geïrriteerd aan die directie. Het is altijd van, de medewerkers hebben die hygiëneregels niet uh, in acht genomen. De microbiologen hebben hun werk gedaan. Het is ieders schuld behalve het bestuur. Maar het bestuur is eindverantwoordelijk voor het ziekenhuis. Zo gaat dat in een groot bedrijf ook. De directie is verantwoordelijk voor wat er in het bedrijf gebeurt. Dus in dit geval ook. En dus moeten ze opstappen. De meeste klachten over het Maastad gaan over de hygiëne. Het personeel zou de handen niet wassen. Nou bent u zelf jarenlang verpleegkundige geweest, 15 jaar. Um, is er dan niemand die bij zulke situaties ingrijpt? Nou, dat zou dus wel moeten. Daar heb je dus een uh, ziekenhuishygiënist voor. Maar wat mij betreft ook alle managers die daar rondlopen. Ik bedoel, het is algemeen bekend. Je krijgt het in je opleiding al dat hygiëne heel belangrijk is. Handen wassen na elke patiënt. Het is heel simpel. Dat moet er gewoon in zitten. Maar wie is er verantwoordelijk dat die richtlijnen gevolgd worden? Het ziekenhuis. Het ziekenhuis? Het maar ziekenhuis. Binnen dus het ziekenhuis. de directie, dus het management... En de verpleegkundigen zelf uiteraard, he. die hebben natuurlijk ook een, uh, een verantwoordelijkheid. Ja, verantwoordelijk minister Schippers, moet hij iets concreet gaan doen? Nou, ik heb uh, natuurlijk uh, al vier sets schriftelijke vra vragen gesteld uh, inmiddels. En ik krijg daar in antwoorden uh, dat zij het onderzoek van de, van de inspectie uh, voor de gezondheidszorg... Uh, uh, afwachten, dus, uh, maar wat mij betreft... Uh, kijk, de inspectie heeft nu niet de bevoegdheid om een bestuur naar huis te sturen. Nee, en de minister ook niet, hè? En de, en de minister op dit moment uh, ook niet, maar... Uh, en dus wat moet er gebeuren? Nou, ik vind dat uh, de inspectie wel de bevoegdheid moet krijgen om sowieso een directie op non-actief uh, te zetten. Bij het Hofnarretje in, uh, in Amsterdam, hè, die, uh, die kinderopvang... daar mm -hmm. heeft een wethouder ingegrepen... en heeft daar een, uh, uh, zelf een manager tussen gezet... zodat de directeur daar opstapte. We moeten eens goed kijken of er uh, qua wetgeving niet iets uh, te organiseren is... waardoor de uh, inspectie als laatste redmiddel de bevoegdheid krijgt... om een bestuur naar huis te sturen. Dank u wel voor uw komst naar de studio. Karin ja. Gerbrand, tweede kamerlid van de PVV. De vraag van vandaag.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 Door het vroege en mooie voorjaar zijn er extra veel wespennesten. Staat ons een wespenplaag te wachten en wat kan je daartegen doen? Peter Timmermans is entomoloog en hij heeft het antwoord. Het klopt inderdaad dat er meer wespennesten zijn dan, uh, dan normaal. We schatten dat er dit jaar zeg maar, een stijging is van 20% van het aantal wespennesten. Dus dat zou ook betekenen dat je in ja, juli-augustus ook veel meer wespen zou moeten hebben. Want één nest kan tot, uh, tot 5000 wespen bevatten. Uh, wat je er tegen kunt doen is uh, in het voorjaar eigenlijk maatregelen nemen dat, je, dat ze dus niet in je spouw gaan nestelen. Dus zorgen dat naden en kier dat je die dicht maakt. Wat je nu kunt doen is als je een nest hebt dan zou ik niet geval geen gaten gaan dichtmaken. Maar zorgen dat er een bestrijding wordt uitgevoerd en dan kan je daarna gaten dichtmaken. Want ga je gaten dichtmaken dan heb je kans dat ze er niet meer naar buiten kunnen en dat ze op een verkeerde plek naar binnen komen. En uh, wat je kan doen is, uh, ja, is wat, wat valletjes. Als je veel buiten zit, wat valletjes uh, neerzetten die menades je of bier. dat je in ieder geval een deel van de wespen kan, uh, kan wegvangen. Kan je hem goed raken nou proberen hem dan uh, dood te slaan. Uh, maar blijf in, ieder geval, uh, blijf in ieder geval rustig. Dat zullen we doen. Als u een vraag heeft bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar de Walm. Daar is deze hele week Marielle Beers. Het is nog rustig op de Oudezijds Achterburgwal. Er loopt een enkele verdwaalde toerist met rugzak. Casa Rosso hiernaast is nog dicht, luiken gesloten. De bananenbar uiteraard. Het de zaak van de Amsterdamse Wallen. Rob van Hulst, ja. u woont hier al heel veel jaren. Ja, meer dan 35 jaar in een van de grootste huizen op de Wallen. Uh, het is ook een heel monumentaal pand waar we nu voor staan. Dat loopt ook helemaal door van de ene gracht naar de andere gracht. Dus u woont zowel aan de ouderzijds achter als aan de ouderzijds Ja, en dit is dan de minder chique kant. De andere kant is heel chic, is ook heel rustig. S'avonds zit hier een kakofonie van mensen. En helemaal daarboven, nou daar heb ik heel veel licht. Dan kijken we uit zo op de prostituees. En die beginnen al heel vroeg bij mij aan de overkant. Ik zie er nu ook eentje, ja. een mooie rode, uh, rood vestje aan. Ja. Ik denk boezem, ja. maar ik vind het dan altijd een beetje gênant te gaan staren. Nou ja, dat weten ze, want als je hier gaat werken... dan weten ze dat je deel gaat uitmaken van die honderdduizend mensen die naar je komen kijken. Wat wel jammer is, is dat er een hele andere attitude is dan twintig jaar geleden. Toen liepen ze voorbij en kijken vinden ze niet erg. Maar nu gaan ze die vrouwen uitlachen, praten in de derde persoon waar ze zelf bij zijn. We zien hele groepen uit den landen die dan met een dronk kop voor die ramen blijven staan... en hun broek naar beneden trekken en dan hun kont laten zien, dat is wel veranderd. En uh, wat, wat ook vreselijk is, dat je dan één, uh, één gids ziet met 60, 70 man. Uh, dat zijn dan bejaarden, waar uh, de Tena Lady goed aan verdient. En die gaan dan echt die meisjes fotograferen... En, en blijven stilstaan en praten in de derde persoon over haar. Dat zijn uh, genante vertoningen. En dat is heel jammer, dat dat de nieuwe attitude is op de Wallen. Maar goed, aan de andere kant moet ik ook zeggen... Eh, 20 jaar geleden was het nog een van de allergevaarlijkste buurten in Nederland. Met meer dan 80% illegale dames achter de ramen. En eh, een heel groot misverstand is, is dat er echt niet één illegale prostituee achter de ramen zit. Of ze het vrijwillig doen is een ander verhaal. Maar ze doen het wel allemaal conform de regelgeving. Want als een bordeelhouder een illegale prostituee achter de ramen zou hebben... dan zou zijn bordeel meteen gesloten worden. Als je praat over illegale bordelen, dan moet je het hebben over grote hotelketens die nu de gelegenheid bieden. En dus alle prostituees die weggesaneerd zijn, ja, die zitten nu in het circuit van, uh, van uh, hotels en dergelijke... En, uh... Maar je hoort ook wel vaak, van, ja, vroeger had je tante Annie... en die, ja. uh, die verdiende dan een zakcentje bij, zullen we maar zeggen. En tegenwoordig zijn het allemaal meisjes uit het Oostblok... die hier een paar weken zitten en dan weer naar een andere stad worden verplaatst. Ja, dat kan. Altijd wordt alles uh, over één kam geschoren. Maar achter iedere prostituee kun je zeggen dat ook een eigen individu zit. En, uh, ik ken meiden, die zitten hier al jaren. Maar nou, zoals mijn buurvrouw, ik woon pal naast een aantal prostituees... dat wist het om de paar weken. Dus die ken ik ook niet. Die kloppen ook steeds aan. En dan na een dag of drie, vier hebben ze in de gaten dat ik hier woon. En dan is het leuk, maar die gaan ook weer weg. U zegt net mijn dochter. Hoi. U bent een bekende in de buurt geloof ik. Want ik heb u al drie keer een hand, uh, zien ja. opsteken. Laten we even naar binnen gaan. Ja. Dan gaan we dus aan de Achterburgwal naar binnen. Het grootste trappenhuis, denk ik, van de wal. Ja, je ziet hele grote ramen. Dat was een teken van welstand. Deze kamer waar we nu staan, de rococo kamer Hier hebben de cobra-schilders ooit besloten van kom, we gaan, uh, elkaar, we gaan een convenant stichten. En zie hier nog beelden, onder andere van uh, die COBRA-groep. Daar is een afstudeerwerker uit 1932. Nou ja, dat is toch prachtig. En dat zomaar hier midden ja. op de wallen? Ja. Ja, en het leuke is, ik ben hartstikke blij met mijn uitzicht. Want ik kijk nu tegen een paar hele dikke billen aan... van een hele leuke mevrouw die mij ochtends... Uh, Gedag zwaait. En uh, trouwens, op het moment dat ze een, een camera zien, of een. Uh, dan vereisen ze. Dan worden ze. En dan, dan, en dan is meteen het contact ook weg. Dus ik zal nooit met een cameraploeg naar ze toe gaan of wat dan ook. Ik zal ook nooit langslopen en zeggen van. hé, hey, hallo, we kennen elkaar. Want daar, daar hebben we een soort wederzijds respect wat enorm werkt. Maar het is. Het s'avonds is, heb ik. Ik heb ook geen tv. Dat, maar... Het is non-stop doorlopende voorstelling. Fantastisch. Ja. Kunnen we nog even naar de ja. andere kant lopen? En dan kijken we eigenlijk recht op de Oude Kerk. Het uitzicht is hier fantastisch. En uh, ik maak nog wel eens een grapje, want je ziet schuin aan de overkant. Daar zitten eigenlijk bijna tegen de Oude Kerk aan prostituees. En ik vertel wel eens, van, ik zie daar regelmatig onze burgemeester lopen. Ik zeg, en die gaat dan ook daar naar binnen. En dan wijs ik naar die prostituees. Dat is echt waar. Ik zie het uit de slaapkamer van de doktertje. Ik weet waarom hij daar naartoe is. Ja. De kinderen zitten erop. Ja, case. precies. Nou ja, dat vind ik dan fantastisch. De kinderen van de burger meesten op de crash tussen de prostituees. En ja, nee, zwaait ook nog. U dus... gaat u voorlopig niet weg? Ja, tussen zes planken. En, uh... Dat lijkt me wel mooi. De hele week op de wal in Amsterdam. Marielle Weers. Straks bloederig begin Ramadan in Syrië. Maar nu eerst. In mei gingen bijna twee keer zoveel winkels failliet als in dezelfde maand vorig jaar. Net nu het een klein beetje beter leek te gaan na het crisisjaar 2009. Dirk Mulder, sectorhoofd detailhandel bij de ING. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, je ziet eigenlijk twee, uh, twee aspecten. De consument die houdt op dit moment uh, nog uh, nou, zijn hand op, uh, op de portemonnee. Uh, dat is toch op basis van uh, onzekerheid die er, uh, die er is in, uh, in het buitenland. Landen zoals Griekenland. Aan de andere kant zie je dat er, uh, de winkeliers het moeilijk hebben omdat ze toch een druk op de marge hebben, druk op hun, uh, hun winstgevendheid. Hoezo, wat is dat inkoop... voor druk? Uh, de inkoopprijzen enorm aan het stijgen zijn. Ja. Ik denk dat we er allemaal wel over gelezen hebben. Dat uh, prijzen zoals uh, graan en uh, katoen en dergelijke, dat die uh, de afgelopen periode enorm gestegen zijn. En dat gaat natuurlijk, uh, vertaalt zich dat in de inkoopprijs die een winkelier moet doen. En uiteindelijk heeft dat dus impact op zijn, zijn rendement. Ja. Wat voor winkels sluiten op dit moment vooral de deuren? Welke sector? Uh, de, um, ja, da, de, daar heb ik niet, uh, niet direct een beeld, uh, beeld over. Maar oh. ik denk dat de modesector, uh, de kleding en schoenen, dat die het, dat die het uh, traditioneel gewoon uh, lastig hebben. Maar die laten hun spullen nou juist maken in die goedkope lonenlanden. Ja, dat klopt. Maar uh, juist daar zie je ook dat er, uh, de salarissen in een land als China zijn de laatste uh, maanden of de laatste periode enorm gestegen. En ook dat zie je weer terug in de, in de inkoopprijzen. Ja. Opvallend veel faillissementen in mei. Ja. Ja, vind ik raar, want in mei krijgt iedereen zijn vakantiegeld. Dat klopt. En dan ga je lekker spenden. Dat klopt. Uh, dat zou je verwachten. Maar wat ik al zei, uh, de consument is nog wat uh, negatief. Dus uh, die houdt het geld toch, uh, toch in de portemonnee. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat die winkeliers... die moeten het uh, vakantiegeld uitbetalen. Uh, dat is vaak ook een hobbel die genomen worden, moet worden. En vaak is mei uh, toch ook uh, zeg maar de periode om de beslissingen te nemen... voor het volgende seizoen. Ga ik nog inkopen voor het volgende seizoen? Ja, en als je geen geld meer hebt... Dan, uh, dan, dan heb je die mogelijkheden niet meer. Ja. Dus ik denk dat dat de reden is dat, uh, dat juist mij uh, daarin enorm uh, piek laat zien. Ja, u zei inkoopprijzen, consumentenvertrouwen... allemaal heel conjunctuurgevoelig, vraaggevoelig. Uh, maar de opkomst van internetwinkels is dat blijkbaar niet. Uh, nee, nee, je ziet toch dat uh, steeds meer mensen uh, de weg via het internet uh, gaan vinden. Dus daar geven we wel ons geld aan uit? Uh, ja, dat klopt. Uh, uh, die tendens zien wij naar de toekomst toe ook enorm toenemen. Maar dat betekent ook weer dat er minder omzet via de, via de gewone winkels uh, gaat lopen. En uh, dat dat... Uh, ja... Dat maar is dat een extra bedreiging voor de detailhandel? Ja, absoluut. absoluut. Als de detailhandel daar onvoldoende op inspeelt, uh, gaat dat een bedreiging vormen. En je ja. ziet wel dat steeds meer mensen het gaan combineren. Of steeds meer bedrijven, steeds meer winkeliers het gaan combineren. Uh, internet om uh, als, een, als een medium om met de consumenten consu uh, te communiceren. Of uh, internet om uh, te gaan verkopen. Uh, en ik denk ook dat uh, voor de toekomst toe... dat dat ook essentieel is om die combinatie te hebben. Nou werkt u bij de IG. Die hebben veel geld gestoken hè, in die bedrijven, in die detailhandel. Dat Bent u trot. dat dan kwijt? Uh, ja, dat kan. Uh, kijk... Als er dan sprake is van, uh, van, uh, van faillissementen... Kijk, wij proberen natuurlijk uh, te kijken naar de goede bedrijven. En die goede bedrijven proberen we altijd uh, te blijven steunen. Ook in deze moeilijke tijd. Mocht het nou uiteindelijk tot een faillissement komen... Uh, dan in sommige gevallen is de bank uh, inderdaad zijn geld kwijt. Ja, Aan want de, de belastingdienst kant... staat altijd vooraan. Hè? Ja, dat klopt. Aan de andere kant, uh, met verstrekken van krediet... is het toch ook vaak dat een bank zekerheden vraagt. en ja. Daar kan toch ook een deel van het geld uit terugkomen. Dank u wel Dirk Mulder, sectorhoofd de detailhandel bij de ING. qu'elle voudrait voir la mer Qu'on pourrait se défaire de ces utopies qui rendent nos nuits amères. Er me dit: C'est tout et colères. Quand aujourd'hui, de toucher terre. Même si notre histoire peine à s'écrire, le scénario. I'm the En Loncle Sol met El Medi. Het is negen minuten voor tien. Vandaag is de eerste dag van de Ramadan, de islamitische vaste maand. Traditioneel is dat een tijd van onthouding en reflectie... maar nu de Arabische lente is uitgebroken, is de Ramadan bloedig begonnen. Gisteravond heeft het Syrische leger de stad Hama in het noordwesten bestormd... en daarbij zouden tussen de 45 en 142 doden zijn gevallen. Petrastine, Arabisten en voormalig diplomaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Was zo'n aanval aan de vooravond van de Ramadan te verwachten... Nou, het lijkt erop dat de Syrische, uh, het Syrische regime nog even heel duidelijk wilde laten zien wie hier de baas is. Omdat uh, het heel duidelijk is dat de komende maand eigenlijk elke dag een vrijdag zal zijn. Maar uh, ja, het is niet gelukt. Ik denk niet dat mensen stoppen om uh, te demonstreren. Een bewust geplande actie van, van het regime dus? Nou, ik kan je gelukkig niet in de hoofden van het Syrische regime uh, Kijk, maar het is duidelijk dat ze uh, hoopte die opstand uh, neer te slaan met grof geweld. Wat voor effect heeft die ramadan op de diverse revoluties... die zich nu in de Arabische wereld aan het ontrollen zijn? Nou, het is, uh, de ramadan is een maand waarin eigenlijk het normale leven totaal uh, op zijn kop staat. Uh, mensen uh, vasten gedurende de dag en zijn dan aan het einde van de dag. Kijk, in de Arabische wereld is de zonsondergang meestal rond een uur of zes, half zeven. En hebben dan hun ontbijt. Ja. En, uh, zitten de hele avond met familie en vrienden voor de televisie naar soap operas te kijken. En midden in de nacht doen ze dan nog even een ontbijtje en gaan dan nog even slapen. Dus normaal is de Ramadaan vaak een maand waarin niet zo heel veel beweging is. Maar ik vermoed eigenlijk dat deze augustusmaand uh, heel anders zal zijn. Want wat vermoedt u? Nou ja, uh, het is uh, sowieso voor... Uh, Mensen een maand waarin ze veel vaker naar de moskee gaan. Denk aan onze kerstperiode, dan gaan mensen ook wat vaker naar de kerk. Nou, zo is dat in de Arabische wereld ook. Dus tussen moskeeën zijn inmiddels ook in die landen in Egypte en Syrië plekken geworden... die meer een soort publieke ontmoetingsplek zijn geworden dan alleen maar een plek van gebed. Maar ja, nu uh, zullen dus mensen elke dag zich verzamelen rondom de moskee... en dat is precies de plek waar uh, ja, demonstraties vaak vandaan uh, starten. Ja, laten we ons even beperken tot Syrië en Egypte, landen waar u gewoond en gewerkt heeft. Ja. Um, wat zou de invloed van de ramadan op de toestand in Syrië kunnen zijn? Nou, uh, eigenlijk krijgt Bashar al-Assad waar hij heel bang voor is. Namelijk dat uh, de hele uh, revolutie islamiseert... Oh ja, De Ramadan is natuurlijk echt een islamitische maand. Het is de heilige maand voor moslims. Dus alle, alle symbolen, alle, de hele, het hele gesprek gaat over de islam. Mensen ja. zijn de hele tijd bezig met het gebed. Dus uh, ja, de kans dat men, mensen zeg maar, van, met, uit islamitische groeperingen veel meer aandacht krijgen... en veel meer aandacht vragen, is enorm groot. Ja, nou heeft president Assad democratiseringen afgekondigd. Heeft dat dan geen effect op de bevolking gehad? Nou, als, de, als mensen zien uh, Bashar al-Assad, een heel groot deel van het Syrische volk, ziet Bashar al-Assad toch echt als iemand die totaal niet meer betrouwbaar is als hij het woord de democratisering en hervorming in de mond neemt. Dus wij moeten ons daar zelf ook niet door in de luren laten leggen. Ja. Dus ja, mensen geloven hem gewoon niet meer. Nee. En ik denk dat je de komende maand, zul je wel zien, uh, hè, er wordt nu veel gesproken over soldaten die deserteren. Uh, ik denk dat de combinatie heel belangrijk is. Wat gaan zakenlieden doen... Uh, de economie ligt op zijn gat. Mensen kopen minder. Uh, mensen willen. Ja, ik denk dat er de komende maand nog meer spanning gaat ontstaan. En, uh, en ik zag uh, afgelopen vrijdag was het de uh, um, vrijdag van waarom zijn jullie zo stil? Jullie stilte vermoordt ons. En dat was echt een, een gericht aan de bewoners van Aleppo en Damascus. Ja. En ik vermoed dat de komende maand ook Aleppo en Damascus nog veel onrustiger gaan worden. Ja. In Egypte dan um, is de revolutie al wat verder. Hè. Dictator uh, Mubarak is afgezet. Er ontstaan allerlei partijen die zich opmaken voor de stembusgang in november. Hoe gaat dat verlopen, denkt u? Nou, ik, in de aanstaande woensdag is het, uh, begint rechtszaak tegen Mubarak. Ja. En ik denk dat dat eigenlijk uh, veel belangrijker is nog uh, dan, dan, dan dat die invloed van Ramadan. Of dat, dat gebeurt samen. En mensen zijn natuurlijk heel gespannen over wat dat betekent. Mensen hebben heel lang gevreesd dat het uh, nou, de Saoedische regering zou lukken om uh, de militaire raad min of meer om te kopen. Om Mubarak niet te uh, veroordelen of niet uh, voor het gerecht te brengen. Nou, dat is niet gebeurd. Dus ja, mensen willen gewoon gerechtigheid en, en als, dat, dat moet gaan gebeuren. Ik denk zelfs dat die zaak uh, weer wordt vertraagd en dat die weer wordt uitgesteld hm. om uh, bureaucratische redenen. Dat is de afgelopen weken ook met een aantal hoogwaardigheidsbekleders gebeurd. Nou is die ramadan een tijd van reflectie? Uh, en vrede is ook een, een thema lijkt me. Kun je op zo'n moment niet juist, ja, misschien is dat wel naïef, maar uh, bruggen bouwen tussen de partijen? Nou, wat ik wel heb gezien is dat uh, de jonge mensen op het plein hebben nu gezegd... dat ze zich drie, drie weken gaan terugtrekken of vier weken gaan terugtrekken vanaf het plein. He, dus dat ze ophouden met demonstreren omdat ze het uh, nou, dagelijks leven niet nog verder willen ontregelen. En dat vond ik wel een geste van hen naar mensen die het eigenlijk gehad hadden met die uh, demonstraties. En van nou, we moeten het nu wel gaan normaliseren. Ja, je zult op de televisie uh, naast de gewone soaps die elke... Uh, de ramadan maand uh, mensen gekluisterd houden aan de televisie. Zul je veel meer politieke discussieprogramma's krijgen of daarin bruggen worden gebouwd. Ik moet eerlijk zeggen dat het politieke debat in Egypte is echt helemaal nieuw voor mensen. Dus er wordt soms iets meer gescheeld dan naar elkaar geluisterd. Ja. Goed, tot slot een klein uitstapje naar Libië nog. Daar is Nederland betrokken bij een troepenmacht die uh, de aanhangers van kolonel Gaddafi bombardeert. Zal die alliantie een pauze inlassen tijdens de ramadan? Nou, ze hebben zelf gezegd dat als uh, Gaddafi ophoudt met het uh, bestoken van zijn eigen burgers dat zij dat dan willen overwegen. Ja. Nou, ik zie daar nog geen beweging. En ja, helaas leert de geschiedenis dat uh, Ramadan soms uh, een van de bloedigste maanden van het jaar kan zijn in de Arabische wereld. Dus ik vrees niet dat daar een pauze gaat komen. Nee, wat dat betreft geen optimisme dus. Nee, het is wel zo dat... Uh, ik had het daar met een Egyptische vriend over. Ik zei, maar ja, uh, is dit nu de Arabische lente? En hij zegt, God, de, we moeten wel teruggaan naar waar het echt om ging. Mensen willen vrijheid. Willen zich verlossen van die dictatuur. En kijk naar de enorme moed... Van mensen in al die landen om ondanks al die, dat geweld van de regering toch in opstand te komen. En dat moeten we wel blijven zien. Arabisten en voormalig diplomaten Petra Stine, dank u wel. Als u meer wilt horen over de Arabische lente kunt u hier op Radio 1 na drie uur luisteren naar een reportage over Tunesië bij onze collega's van de EO. Wij gaan naar het nieuws van tien uur en daarna zijn we bij u terug met oud-minister van ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders. Die is benoemd tot de nieuwe speciaalvertegenwoordiger van de Verenigde Naties in die voorkust. Hij zal aan het hoofd staan van de VN-vredesmissie daar en